We had before we took another path which we might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 De trein is met radioactief materiaal op weg van Frankrijk naar Dannenberg in Duitsland. Daar vandaan gaan de containers met vrachtwagens naar Goorleben... waar het materiaal wordt opgeslagen in een oude zoutmijn. De trein heeft intussen meer dan acht uur vertraging. In zijn woonplaats Amsterdam is de tekenaar Peter Vos overleden. Vos tekende veel vogels, maar werd vooral bekend als illustrator... van boeken van Simon Carmichot en Renate Rubenstein. Verder was hij geruime tijd illustrator bij Vrij Nederland. In 1972 won hij de zilveren griffel voor de illustraties in de polsenbokken van Bauke Jacht. Peter Vos was 75 jaar. In Birma zijn de stembureaus gesloten. Het waren de eerste parlementsverkiezingen in het land in 20 jaar. Volgens de junta markeerden ze het einde van het militair bestuur. Twee partijen die de steun van het leger hebben krijgen waarschijnlijk de meeste zetels. De partij van de oppositieleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi deed niet mee aan de verkiezingen. In Barcelona heeft Paus Benedictus de Sagrada Familia gewijd tot basiliek. De enorme kerk van architect Gaudi is nog altijd niet voltooid. De bouw begon 128 jaar geleden en het gaat nog jaren duren voor de Sagrada Familia helemaal af is. Basiliek is een eretitel die wordt verleend aan kerken die onder meer erg groot of bijzonder mooi zijn. Schaatser Irene Wust weefde bij de Nederlandse afstandskampioenschappen in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. Ze was in het -half 600ste sneller dan Marit Leenstra, die tweede werd. Het brons was voor Laurine van Riesen. Het weer, de regen trekt vanuit het westen naar het zuiden. Het is een graad of 9, ook morgen bewolkt en dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. In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 Welkom terug bij het tweede uur van deze... Ja, zondagse muziekboulevard zou ik bijna willen zeggen, want het is 7 november. Uh, wel, ja, we hebben er eventjes één gedraaid, want ze waren weer in het land, Level 42 en Heaven in My Hands. Daar uh, nou begonnen we dan maar eens even mee. Ik denk dat dat wel eens uh, aardig is, want er uh, werd af mij verweten van ik zou niks van Level 42 draaien. Nou, bij deze dus gewoon gedaan. Um, in ieder geval nog meer uh, muziek in deze muziekboulevard, want uh, daarvoor heet het uh, programma ook zo. Leuk is uh, trouwens, uh, we weten dat uh, Fabiana Dammers een, uh, een goed begnadigd uh, singer-songwriter is. Ja, dat kan kloppen, want je wint niet zomaar de grote prijs van Nederland van 2008 bij de singer-songwriters... En uh, dan uh, is het in de aanloop uh, naar het uh, eigen werk... Uh, ben je natuurlijk ook aan het studeren geslagen... van hoe zitten bepaalde dingen nou in elkaar. En toen kwam ze uh, op het conservatorium M. Joe tegen. En toen zei ze van... is het niet wat om een nummer van Nirvana eens een keer te bewerken? Nou, dat uh, is dit resultaat geworden... We kennen het uh, in de vorm van Kurt Cobain en uh, zijn vrienden. Maar Fabiana Dammers heeft dat samen met M. Joe uh, dat ook nog eens een keer gedaan. Hier is In Bloom. <middels> Spring is here again Reproductive glands He is the one who likes all the pretty songs And he likes to sing along And he likes to shoot his gun But he knows not what it means Knows not what it means And I say yeah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 het. Al dus het, uh, het werk van uh, deze Fabiane Dammers in uh, de uitvoering van haar in haar interpretatie van In Bloom. ja, zo worden er ook uh, dingen gekofferd. In het uh, Sing-Songwriter. Maar het is anderhalf minuut, jongens. Dat, uh, dat is nou een beetje iemand uh, karig met iets afschepen. Daarom draaien we nog gewoon nog een nummer van deze Fabian de Damers erachter Want anderhalf minuut, daar doen we het niet mee. Hier is Blinded. Take a While I'm watching is uh, volgende week te bewonderen op uh, 14 november in Hilversum. Uh, dan speelt ze daar ook weer een, uh, een aantal nummers. Doet ze in. En dan moet ik even goed kijken. Want het staat uh, weer heel, de vorstin in Hilversum. En dat is aanvang 1 uur. Dus uh, mocht je wat uh, willen weten en willen horen hoe, het, uh, hoe het die muziek nou verder klinkt in een gewone poptempel. Ga dan daar maar eens even kijken en luisteren. Dan weet je het vanzelf. Over akoestische nummers gesproken. Want... Normaal gesproken zijn deze jongens van het, nou ja, van dik hout zagen met planken. Maar ze kunnen toch ook heel fijn besnaarde muziek spelen. Ik heb het over de mannen van Volva en For Better. Girl, I know the water's running deep. your colorful home like the company you keep i saw you go down into a loan. keep it here sometimes it's better not to show Change for better. So don't you mind where you be gone? Cause it's not to matter. She could De volledige naam van deze dame is Ganna van het Riet. En ze was twee weken geleden hier bij ons in de Muziek Boulevard aanwezig. Maar daarvoor hadden we natuurlijk ook de mannen van Ravolva. Een van oorsprong een hele band. Rock trio, zo werden ze omschreven. En eind 2008 ontstond die groep. Vervolgens werd er afgezonderd van de beschaafde wereld. Zo meldt het de website Ongekend Talent. Uh, een duister anti-kraakpand begonnen aan het opbouwen van de stevige repertoire. Nou, dat is nog niet helemaal gebleken bij dat nummer wat ik net uh, heb gedraaid. Voor Better van uh, het uh, eerste echte album wat ze hebben uitgebracht. Light of the Night. Want dat uh, werd een paar weken ten doop gehouden in het patronaat. 15 oktober was dat. Het was een gedenkwaardige dag daar uh, in het patronaat. De, de, de, het cement kwam zowat uit de voegen vandaan zo, uh, zo erg was het nou, zo erg was het ook niet maar het was wel lekker eerlijk gezegd de startvloed aan energie, bijtende riffs meedogenloze baslijnen explosieve drums, nou dat was het zeker wel en de solide vocalen, vooral van Pieter de Kruijf uh, van de Kruijf heet hij geloof ik uh, waren toch wel uh, de, de meest opvallende uh, um, ja, ingrediënten van deze band en nu zijn ze dus neergestreken in de buurt van Haarlem. Daar uh, opereren ze zoveel mogelijk. En zoals ik al zei... Light of The Night is het eerste echte album wat ze hebben uitgebracht. Ik zeg, uh, als je gaat kijken, uh, gewoon afluisteren dat ding. Want er zitten zoveel mooie dingen op, uh, op dat album. <tiek> ik ga niet zeggen dat je hem moet kopen. Want dat laat ik helemaal aan jezelf over. Oordeel zelf maar. Uh, bovendien zeg ik er ook even bij dat uh, deze band zich een beetje heeft laten beïnvloeden... ...door... Queens of the Stone Age, wel bekend uh, uit de donderdagavond. En Led Zeppelin, dus ook een, uh, een band waar uh, we toch geen uh, van gehoord hebben. Namelijk Jimmy Page en Robert Plant. Nou, uh, dat, dat mag je toch wel zeggen. Dat uh, is een beetje Ravolva in de notendop voor Better. We gaan straks tussen 2 en 5 sowieso nog weer wat uh, van ze draaien. Want uh, we hebben nog wat interviews liggen in het uh, programma Zondag in Kennemerland. Uh, gaan we wat interviews afluisteren uh, of wat uh, zeg ik uh, laten horen wat vorige week door mijn persoon is opgetekend bij de Buma dag in het patronaat. Toen heb ik een aantal mensen ook uh, gesproken dus dat sowieso. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog en dat is heel erg uh, bijzonder natuurlijk de dame die we daarnet uh, al hebben gehoord namelijk Home van Ghana. En zij was hier twee weken geleden te gast uh, bij uh, de Muziek Boulevard. En toen heeft ze dus ook wat dingen meegenomen. Heeft ook uitgelegd door wie ze is uh, beïnvloed. En dat uh, is ook heel duidelijk uh, terug te lezen op haar website, Ghanamuzik.nl. Uh, vinylplaten van onder andere Leonard Cohen, Neil Young en Bob Dylan. Dat is zo'n beetje uh, haar inspiratiebronnen. En. Hoe ze ooit is begonnen. Ze kennen een flitsende start toen ze als tiener een compositiewedstrijd won. En toen ze mocht, mocht ze daar aan, aan de hand daarvan optreden bij het FARA nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, daar heeft ze een beetje toch de smaak te pakken gekregen. Het <coughs> EP'tje wat ik hier heb liggen, dat is uh, uh, het EP'tje No Way Back. Die werd in het, uh, de zomer van 2009 in Panama gepresenteerd. Mooie zaal hoor, overigens. Ik uh, ben er zelfs bij geweest toen uh, Gieteris Daan van Putten daar zijn uh, eindexamen deed. Het uh, is een hele leuke zaal. Daar werd die EP ten doop gehouden. No Way Back. En uh, ze is, geloof ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar bezig met een nieuw album. Tenminste, haar album. En ik uh, hou me hard vast, want dat, dat heb ik dus weer uit uh, de FIFA 400. Er zitten een aantal uh, dames die... ...wat te betekenen hebben of wat gaan betekenen in uh, Nederland. Daar is deze Ghana ook in genoemd. Maar bijvoorbeeld ook een Slim Kaido... ...die we hier al uh, eerder in de uitzending hadden. Maar ook Fabiana Dammers is daarin uh, genoemd als aanstormende talenten. Dus uh, het, uh, er komt wat aan mensen. En uh, hou je maar vast, want er gaat nog heel wat meer gebeuren. Neil Young, daar uh, heeft uh, Ghana van het Riet een en ander van opgestoken. Ze heeft daar ook heel veel naar geluisterd, naar de liedjes. Zij ook, twee weken geleden, wat ik nou zo mooi vond aan Neil Young was dit nummer. Nou, uh, laten we die toevallig nu hebben hier staan. Hier is Old Man van Neil Young.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 wel even opletten, maar ik had nog niets uh, 1, 2, 3 klaarstaan. Dan zeggen ze dus uh, gewoon weg. Amateur! Nou ja, amateur. Ik uh, hou mij even wat dat betreft lekker van de domme. Um, toch ga ik iets uh, gewoon even fijn uh, draaien van deze, deze manier. Uh, ik zei al, Panama is een bekende zaal. Daar heeft uh, dus, zo, uh, zoals gezegd, uh, Ghana Zahar EP No Way Back ten doop gehouden. Maar er heeft ook iemand anders Naast uh, die Daan van Putten uh, in Panama uh, eindexamen gedaan. En uh, wat ik al zei, hè, de EP van uh, Ghana heeft daar ook uh, ten doop gehouden. Deze man heeft daar ook gestaan, ook voor zijn eindexamen. Maar het is een beetje electropop. En dat, uh, probeert hij dus, uh, daar probeert hij dus Nederland mee te veroveren. Ik heb het al voor Julian Cassette. I'm oh. Het leek alleen wel dat ze nog ergens de gang op ging, Suus de Groot. Hoewel, uh, het was ook wel zo. Ik kan me nog herinneren, dat was 2009 toen wij dit uh, deden. Uh, toen hebben wij hier een, uh, ja, een, wel wat handelingen moeten verrichten. semi akoestisch overigens. Uh, dat heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad. Uh, want uh, we moesten hier de studio deur eruit halen om uh, de drummen ergens uh, nog te kunnen plaatsen. Dat is overigens wel gelukt. En uh, Suus, die zat bij de ingang, zeg maar, hier bij ons in de studio aan het Gasthuisplein. En daar hadden we dan die deur die we uit de studioruimte hadden gehaald... om die drummen natuurlijk ergens te plaatsen. Die hadden we er weer tussen gezet, zodat ze dus eigenlijk een beetje uh, daar zat te zingen. Maar uh, niet helemaal uh, de geluidsopname die we er zelf hadden verwacht. Maar ja, ach, een kniesoor die erop let, want uh, op een gegeven moment... Uh, deed Suus uh, een beetje de microfoon van een bollig afstand ja, en dat was niet meer echt uh, te meten uh, John Doe's Revenge, dat is de band 2009, 2008, 2009 deden ze mee, net zoals Ravolva in dat jaar, maar zij wonnen en Ravolva is nog overgebleven John Doe's Revenge bestaat inmiddels niet meer dus uh, zo kan het dus ook lopen Hou in ieder geval weer spullen bij elkaar, mocht je het ooit winnen bij die Rob daar wordt. Trouwens, vrijdag begint het weer, het spektakel in de kleine zaal van het patronaat. Dan gaan er een aantal mooie optredens alweer plaatsvinden. Ik had ergens dat staan, maar ik ben het wel weer helemaal kwijt. Ik ga wel even zoeken, voordat het zover is, hoor je dat wel van mij. Maar eerst gaan we gewoon even weer wat fijn terug naar de singer-songwriters Scarlett May. En zij heeft ook... Hi, sit yourself on. My glasses are broken. The doors left open. Your knaus are picked up from the floor. empty bottles by my door. I remember what you had a go. winter's coming, come it's getting cold. And don't you want somebody to walk you home? The street lights blow and the way back home is long. And it drops down my window. The dishes are done. The floor's cleaned up. But I'm walking round in this empty house. Outside my window. Watch you had to leave It's all so lonesome now We need my sheets And don't you want somebody To keep you warm I can only break it down was een hardcore van Rachel Louise. Zij uh, stond samen met Scarlett May, die je daarvoor hebt uh, kunnen horen in uh, de kwartfinale in Exit in Rotterdam van uh, de Grootprijs van Nederland. Maar uh, de winnares van die uh, ronde, tenminste, zij is wel uh, doorgedrongen tot de halve finale, was Nicole Bus. En uiteindelijk is die doorgedrongen weer tot de finale. Dus deze twee dames, of één is een beetje een uh, dames en herengroepje, En Rachel Louise wordt ook een beetje begeleid door een... Uh, door een band. Uh, die hebben het uh, niet overleefd. En uh, ja, uh, wat achterblijft is dan toch de muziek, eerlijk gezegd. En zo hoort dat ook. Je, je hoort de muziek ook uh, gewoon voluit uh, te draaien. Nou, uh, lees ik ineens hier uh, ook wat. Het is, uh, was, is heel erg leuk. Want uh, ik lees hier zo, zojuist dat Kashmir Hakim. En, en, ja, min of meer iets gaat doen op 14 november. Moet ik even dat er even bij halen, want anders dan, uh, dan gaat, het, uh, gaat het even niet, niet goed. Uh, het is zo dat er een cd-presentatie is Ter gelegenheid van de release De Heelsinger van Kashmir Hakim, de eerste Nederlandse volkszanger van Marokkaanse Komaf. Dat gaat plaatsvinden tussen 4 en 5, volgende week zondag. ...in Concertos Fantasio in de Jordaan. Dat is in de tweede tuin Dwarsstraat 53 in Amsterdam in Nederland. Dus uh, mocht je uh, dat uh, leuk vinden... ...dan uh, zou, ik, zou ik even gewoon gaan kijken uh, bij Concertos Fantasio. Uh, daar uh, is het een en ander over na te lezen. De Hillsinger EP, nou dat is, dat is leuk... ...want uh, die heb ik hier toevallig uh, liggen. En uh, een van de mooiste nummers... ...of tenminste zijn, ja, eigenlijk zijn ze allemaal mooi is toch dit nummer. En dat is Grandparents House van uh, deze man, Kashmir Hakim, van de Hillsinger EP. We At this neighborhood football stadium, while everyone would wake up late. I witnessed grandpa. En dus is dat uh, 14 november in Concerto Fantasio... Uh, in de Tweede Tuin Dwarsstraat in Amsterdam. Op 53 uh, ze daar, uh, wordt daar een cd-presentatie gehouden... van de Hillsinger ep uh, van uh, deze man, Kashmir Hakim... de eerste Nederlandse volkszanger van Marokkaanse komaf. En ik vond het een heel boeiend iets... Toen ik hem daar op die warme juniavond in uh, het paard aan het werken uh, zag, uh, dat uh, heeft toch wel wat indruk achtergelaten. Gaat uh, goed met hem, want hij heeft toch behoorlijk wat uh, optredens in de landen. En dat uh, leidt ertoe dat ik dan toch dit soort uh, nummers dan maar draai. Want ja, het, uh, het moet natuurlijk uh, van twee kanten komen. Ik, draai, uh, ik neem wat mee en ik draai het dan ook. Uh, dit is de Dice van Hotel Wazinski. In oh. Hotel Wazinski dus uh, bracht de tijd op uh, bijna drie minuten voor twee bij CFM Muziek Boulevard. We doen er nog eentje. En dat is uh, de Cosmic Carnaval tot aan het nieuws van twee uur. En daarna gaat dit uh, ja, verder gewoon. Tenminste niet de Muziekboulevard, maar we gaan dan gewoon verder met het uh, programma Zondag in Kennemeland. Alleen te beluisteren op CFM Zandvoort. Tot zo dadelijk. I was hiding in a corner I saw the shine